De meldingen worden geanalyseerd en aan het eind van de maand wordt een rapport naar de Tweede Kamer en 15 burgemeesters gestuurd. Initiatiefnemers van het meldpunt willen vuurwerk alleen nog laten afsteken door professionals. De weerstand tegen de vuurwerkoverlast is uh, dan al langer. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag wil het afsteken van vuurwerk op Oudjaarsdag pas vanaf 11 uur s'avonds toestaan. Nu mag dat vanaf 10 uur s ochtends. Het weer dan. Eerst nog af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het zuiden regen bij 9 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het tot de avond droog. En ook dan is het met 10 tot 12 graden erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Christel van Eyck. Goedemiddag en welkom bij de eerste WNL op zaterdag. Wellicht uh, luistert u thuis bij de borrel of uh, zit u in de auto... en bent u op weg naar huis met bijvoorbeeld de boodschappen. In ieder geval heel fijn dat u erbij bent. Vandaag praat ik onder andere met directeur Karsten Pronk... over de sluiting van zijn aluminiumfabriek Aldel in Delftsel. Ik spreek Bram Moscovic over zijn nieuwe carrière als journalist. En we gaan uitgebreid in op de sponsoring in de schaatsport. Oud-minister en burgemeester Gert Leers ging voor ons naar de film... Hemel op aarde, en uh, hij doet dienst als recensist. En ik praat met John de Mol over Utopia. Maar nu eerst de drie van WNL. De toekomst van de thuiszorg is erg zichtbaar in Rotterdam. Daar is het de gemeentebudget al met 25 gekort. Resultaat? De hulp heeft geen tijd meer voor een koffiemomentje. Geen extra aandacht meer. Alleen het broodnodige schoonmaakwerk wordt op dit moment gedaan. Een schouder wordt gemist door de ouderen. Zorgelijk, zo vindt ook de ouderobond AMBO. Mensen blijven steeds langer thuis. Dat is het gevolg van nieuwe regels. Um, en dus tijd voor koffie en een praatje is niet alleen belangrijk omdat het sociaal fijn is. Maar het is ook belangrijk voor signalering. Uh, Krijgt deze meneer of mevrouw wel de zorg die hij nodig heeft? En kan hij daardoor verantwoord thuis blijven wonen? Iedereen krijgt graag een complimentje. Alleen heeft een schouderklopje niet op iedereen gelijke uitwerking. Op onzekere kinderen heeft het zelfs een averechts effect, Zo blijkt. Je bent geweldig. Zorgt ervoor dat hun faalangst groeit. Zo blijkt het onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Sander Thomas. WNL's opvoedkundig specialist Marina van der Wal denkt daar het volgende over. Zo'n complimenten krijg je een goed gevoel. Van overdreven complimenten word je ongemakkelijk. Kinderen ook. En onzekerheid ligt dan op de, op de loer. Kinderen moeten leren dat om iets goed onderwerpen. De knieën krijgen oefening nodig is. En als je ergens heel goed in wilt zijn, heel veel oefening, met vallen en opstaan, doorzetten. Kinderen hebben meer aan ouders die daar liefdevol en met zo nu en dan een compliment aandacht aan besteden. De Nederlandse Mariniers die straks worden uitgezonden naar Mali, krijgen een derde rangs uniform aangemeten. Althans, dat vindt de voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel, Jean Deby. Het is natuurlijk heel verbazingwekkend dat de Amerikaanse en Nederlandse uh, pakken... kopen altijd waar stoffen uh, en brandvertragingsstoffen zitten van de hoogste kwaliteit... Uh, die geleverd worden door uh, Tenkaten. terwijl de, de Nederlandse pakken dat niet hebben. Ja, Defensie dreigt te kiezen dus voor goedkopere pakken uit China... en passeert daarmee de Twentse fabrikant Tenkaten. Aan de telefoon de directeur Frank Meurs van Tenkate Advanced Composite Spreek ik dat zo goed uit? Ja, Advanced Composites en Textiles. Oh, dat wordt er ook nog bij. Ja. Maar um, de, de conclusie die je snel zou kunnen trekken... is dat jullie misschien gewoon te duur zijn. Nou, uh, ten eerste, wat is de prijs van veiligheid? En uh, als we appels met appels gaan vergelijken... dan zijn wij zeker niet, uh, is prijs niet de aangelegenheid. Ja, het zou dus kunnen dat onze jongens straks in Mali rondlopen... zonder de beste pakken die notabene in Nederland gemaakt worden. Dat zou kunnen, um, uh, voor zover wij weten is daarover nog geen beslissing genomen. Mm -hmm. uh, maar uh, wij zijn wel van mening dat uh, je, je moet gewoon naar maximale bescherming streven. En daarbij, uh, uh, zoals de heer De Biel zei, uh, de Amerikanen hebben het. Dus je moet, de standaard wordt op NATO-niveau gezet. En je moet op zijn minst even goede uh, bescherming hebben. Ja. De beslissing is nog niet genomen, zegt u. Wanneer valt die? Uh, die zal binnenkort moeten vallen. Uh, omdat uh, omdat uh, er in maart uh, gaat de missie richting Mali. Ja, Inderdaad. U heeft het gevoel dus dat de regering niet de juiste afweging maakt op dit moment. Um, dat is moeilijk. Dat is moeilijk aan te geven. Maar um, wij zijn van mening dat uh, veiligheid um, uh, moet voorop staan en uh, niet zozeer de prijs. En het betekent dus dat uh, ja, het programma van eisen wat vastgesteld wordt moet volledig op uh, maximale bescherming uh, geschreven zijn. Precies. Oké, okay, meneer Meurs, hartelijk dank. Uh, bij mij aan tafel zit directeur Karsten Pronk... van de aluminiumfabriek Aldel in Delft-Cel. We gaan straks uitgebreid in op uw afgelopen week... want er is nogal wat gebeurd. Maar kunt u zich voorstellen, als u meneer Meurs zo hoort... dat, dat, dat hij zo'n gevoel heeft? Ja, ik kan me voorstellen dat uh, als je het gevoel hebt... dat je geen eerlijke kans krijgt dat je toch vindt dat die besluiten anders zouden moeten uitvallen. Ja, ja inderdaad. Nou, ook aan tafel misdaadjournalist van WNL, Wouter Lauwmans. Uh, goedemiddag. En strafrechtadvocaat Cathelijne Maat. Met hem praat ik onder andere over de bestrijding van jeugdcriminaliteit. Dat is uh, straks fijn dat jullie er allebei ook kunnen zijn vanmiddag. En ze zitten allebei braaf te knikken. <lacht> jullie mogen geluid maken, hoor. <lacht> en we hebben ook in de studio Richard Lamp. Uh, Trendwatcher is Richard. Yes. En welke trends veroveren Nederland in 2014? Daar gaan we het straks over hebben. Nu eerst even wat aan vind dat schande voor. Ja, dat was uh, niet de bedoeling. Vandaag is in de Rotterdamse wijk Vreewijk de Polenflat geopend. Twee grootste uitzendbureaus kregen van de gemeente alternatieve woonruimte aangeboden. voor hun uh, Oost-Europese werknemers. Nu vallen ze niet meer in handen van malafide huisjesmelkers. Dat is uh, de gedachte daarachter. Aan de telefoonlijsttrekker voor Leefbaar Rotterdam. sinds kort, hè? Joost Eertmans. Goedemiddag. goedemiddag. Nou, wat vindt u hiervan? Nou, ik vind niet dat je de komst van uh, Polen uh, moet, uh, moet aanmoedigen. Uh, wij willen als leefbaar juist uh, dat afremmen. Aan het onaantrekkelijker maken. Want we hebben in Rotterdam 28.000 mensen in de bijstand zitten. die ook prima een muurtje kunnen kunnen metselen, zouden kunnen metselen. Dat, uh, daar zijn we alleen niet toe in staat. En dat, dat, dat moeten we in eerste instantie uh, veranderen. Maar die Polen die komen nou eenmaal naar ons land... en als ze er zijn, moeten ze een, een plek hebben. Is de Polenplet ja. dan de juiste oplossing? Nee, wij zeggen een Polo-hotel, dat is het slechtste wat je kan doen. He, dat is om heel veel redenen een verkeerd idee. eerste plaats, uh, de boodschap is, kom naar Rotterdam krijg je een hotelkamer. Voor 300, uh, 300 euro... een tweepersoons uh, luxe kamer... met uh, een fitnesszaal tot je beschikking. Uh, er wordt een ge Pols gekookt. Het is dus een, uh, een, een situatie... dat mensen aantrekt, maar bovendien... helemaal niet werkt voor integratie. Hè. We hebben volgens mij de les van de arbeidsmigrant... in de jaren 87 -80 geleerd... Mm -hmm. dat je mensen moet integreren... en niet apart moet zetten in, een, uh, in een hotel. Zoals krijgen we een Polen hotel, een Filipijns hotel uh, voor de mensen die de schoonmaak gaan doen. Op een gegeven moment is iedereen aan het werk... behalve de Rotterdammer zelf... Uh, Heel slecht. Uh, denk ook aan de neveneffecten. Als kinderen op school komen en Pools blijken te, te spreken, geen woord Nederlands. Uh, dat werkt al heel slecht. Uh, er wordt niet op straat gewoon geïntegreerd met Nederlandse mensen, met Rotterdamse mensen. Wij zijn ja. dus uh, van mening dat het een, een heel slecht idee is: het Polenhotel. hotel Men zegt het is tijdelijk, maar we weten heel goed. De mensen die hier eenmaal aan de slag zijn... die blijven al te graag in dit mooie land. Ja, de Polenvet kan op veel weerstand van buurtbewoners ook rekenen. Zo sprak RTV Rijmond met een woedende inwoner. We luisteren even. Nou, ik vind het een schande. Voor de, dit is, dat kan niet in deze wijk. Godverdomme, alweer problemen genoeg hier. Waarvoor doen ze er geen... Uh, voordat ze dat gaan doen... Mensen in de wijk gaan vragen van dat het daar van plan is. Dan kun je er nog wat tegen strijden. Nu is het al beslist. Aan met zielonderzoekers ook kan ons gevraagd en gewoon gedaan, gewoon door de strot geduwd. Ja, deze dame is behoorlijk uh, boos. Ja. Op zijn Rotterdams. Op zijn Rotterdams ja. inderdaad. Maar uh, uh, gezien hetgeen wat zojuist gezegd is, uh, begrijpt u dat wel volgens mij? Absoluut. Kijk, de omwonenden, dat is al helemaal... Eerst was het een asielzoekerscentrum, hè, dit Poolhotel. Nu zet men er Polen in. Het is natuurlijk gewoon normaal als een Pool gewoon naast van de baan ook een huis zoekt. En daar gewoon gaat wonen. En op zijn eigen manier dat, dat salari, van zijn salaris dat woning betaalt en huurt. Dan ga je normaal integreren. Ja. Nu word je weg. En ik zeg ook van, omwonenden worden ook helemaal niet geïnformeerd. Er is geloof ik wel een uh, opgericht of een belangbordgroep die daaromheen uh, kijkt wat, wat de ervaringen zijn. Ja. Maar kijk, dit, men doet dit, hè, Christel, omdat men zegt... ja, malafide huisjesmelkers, enzovoorts, dat willen we niet. Dus dan maar een podhotel. Precies. Maar dan moet je Stel, wel uh, joust, aanpakken. Je die komt... malefiede huisjesmelkers, maar je hoeft hier niet een podhotel voor neer te <laughs> Maar je komt in het college van het BW. Stel dat dat gebeurt, ga je dan terugdraaien? Ik denk dat ik het antwoord al weet... <laughs> Absoluut. Dat is wel één ding dat wij op onze web bij integratie en immigratie hoogstaan. Uh, de de Moerlanders willen ook afremmen uh, tot een kwotum van, uh, van maximum 100, uh, 100.000. Dus wij zeggen: dit is een slecht plan. Geen polo Hotels in Rotterdam. Joost Eerdmans, hartelijk dank. Morgen trouwens te zien bij WNL op uh, zondag op tv. Um, ik kijk even naar misdaadjournalist Wouter. Wouter, wat vind je van deze reactie van Joost? Nou ja, ik begrijp uh, in elk geval de, de woede van de buurtbewoners wel enigszins. Uh, die zijn natuurlijk bang dat er uh, met een heleboel polen... ook een heleboel inbraken en andere uh, ellende komt. Ja, dat, dat, dat moet nog maar blijken natuurlijk. Precies. Nou, we gaan door naar iets anders. Wat de afgelopen week een, een, ja, veel in het nieuws is geweest. Aldel, de aluminiumfabriek in delft Die heeft na meer dan 50 jaar haar deuren moeten sluiten. Hoge energiekosten deden het bedrijf de Dasom. Afgelopen maandag werd het faillissement aangevraagd. En gisteren was de laatste officiële werkdag... voor de honderden werknemers in Aldel. Uh, samen met uh, directeur Karsten Pronk uh, kijken we terug op deze bewogen week. Allereerst hartelijk dank dat u hier bent. Want ik kan me voorstellen na zo'n week dat je misschien eigenlijk wat liefst in bed willen liggen... en de dekens over je heen zou willen trekken, of niet? Nou, aan de ene kant wel, om even uit te rusten. Maar aan de andere kant eh, uh, wordt daar doorgestreden, ook door de mensen zelf. Ik heb uh, begrepen dat de Ondernemingsraad aanstaande maandag... toch ook een gesprek weer opnieuw met minister Kamp heeft aangevraagd. En dat betekent dat uh, ik ook doorstrijd tot de laatste minuut. Ja, dat geeft nieuwe energie volgens mij. Allereerst, hoe kijkt u terug op deze afgelopen week? Nou, het was, uh, zoals je terecht zei, op zijn minst wel een turbulente week... Uh, vooral ook omdat het faillissement uiteindelijk voor iedereen... inclusief direct betrokkenen, toch heel onverwacht is gekomen. Mm -hmm. Wat niet nieuw is, is dat al jarenlang worstelt... met te hoge energieprijzen in Nederland. Maar we waren heel dicht bij een oplossing. En we hebben tot heel lang de overtuiging gehad... dat we de oplossing zouden vinden tot in het weekend aan toe. Wat was die oplossing? Een oplossing zoals die in de laatste maanden... conform afspraak met de minister en de provincie werd gezocht... is een oplossing met een directe kabelverbinding naar Duitsland... Eigenlijk raar natuurlijk. Maar die zou toch nog twee jaar duren? Die kabelverbinding zou nog twee jaar duren. Maar de gedachte was dat op een vergelijkbare manier als elders in Europa, gedurende die twee jaar de heffing op de grens, die wij betalen, als wij Duitse goedkopere energie kopen. Dat die gedurende die twee jaar dat we daar een soort. Uh, ja, ontheffing voor zouden krijgen. Mm -hmm. Zodat we uh, op een normale manier door die twee jaar heen zouden kunnen maar komen. Maar dat is niet gelukt? Uh, dat is uiteindelijk niet gelukt. Oh, helaas inderdaad. De deuren zijn, uh, zijn dus gesloten in principe. Hè? Maar er is nog wel enige uh, ruring in, in de fabriek. Hè? Er wordt nog wel gewerkt, toch? Ja, er is voor gekozen, ook in overleg met de curator... om in ieder geval de gieterij. Dat is het deel van de fabriek waar niet veel energie wordt verbruikt. Waar mm -hmm. we op basis van recycling... Van aluminium, waar we nieuw aluminium kunnen maken. om die in ieder geval de komende maand in bedrijf te houden. Dat heeft ook tot doel om eventueel doorstartopties te ondersteunen. Maar heeft ook tot doel natuurlijk om te demonstreren. hoe goed aluminium eigenlijk wel recycled kan worden. Ja, ja. en want inderdaad, mocht er dus een, een gegadigde zijn. dan is dat altijd beter om binnen te lopen in een fabriek. waar nog wel iets gebeurt dan helemaal niets meer natuurlijk. Ja, en daarnaast is het ook beter voor de fabriek zelf. Op het moment dat de fabriek echt helemaal af is en koud wordt. zeker met toch komende wintertemperaturen waarschijnlijk. Wordt de fabriek er ook niet beter op? Ja. Het heeft natuurlijk enorm veel effect op de 300 werknemers, hè. ruim 300 werknemers die nu zonder werk komen te zitten. Heeft u hen de afgelopen dagen veel gesproken? Ja, ik ben ook gisteravond zelf. Gisteravond is de fabriek uiteindelijk om 11 uur s avonds van stroom afgeschakeld. Dat hmm. betekent: gisteren vanaf de ochtend zijn de mensen zijn een artslag aangezegd gistermiddag hebben de mensen massaal in Delfzijl een manifestatie georganiseerd... waar echt ook de hele regio zich bij verzameld heeft. Daar hebben wij uh, fragmenten van. Laten we daar eerst even naar luisteren. Dat is goed. Ik heb vanochtend heb ik ontslag gekregen, dus uh, dat is over en uit. Jammer. Is dat nu? Ja, goede vraag, wat nu? Uh, we weten het allemaal niet. Mijn expertise is ook aluminium. Ik bedoel, uh, afdeling noden. Daar kan ik bij een andere weg even niet mee aankomen, want daar hebben ze niks aan. Ja, u nam ons even mee door de dag eigenlijk, hè? dus gistermiddag was dus die, die demonstratie en toen? Ja, daar was uh, dus eigenlijk heel massaal de hele regio uh, aanwezig. Niet alleen werknemers van Aldel, maar ook alle toeleveranciers en andere mensen die direct of indirect betrokken zijn. Uh, toen zijn we gisteravond teruggegaan naar de fabriek en zijn er tot op het moment dat de fabriek uiteindelijk elf uur s'avonds werd afgeschakeld bijgebleven. Dus het is voor mij een uh, heftig dagje geweest. Zo, ]lijk. en dan is het elf uur en dan gaat de stroom eraf. Wat doet dat dan met u? Ja, ook voor mij is dat heel heftig. Uh, maar om mij heen staan dan mensen die al 25 tot 30 jaar in die fabriek uh, uh, werken. En uh, ik heb uh, hele grote mannen uh, zien huilen op dat moment. En u? Nou, ik uh, probeer op dat moment een beetje de rust te bewaren... maar het doet mij heel veel. Ja, u zult wel een menig traantje hebben wegping thuis wellicht. Hierlijk. Ja. Wat, uh, wat, wat doet dat dan met u als u daar dan bij staat... en u ziet die grote mannen dan huilen... Ja, dat, euh, ergens ben je dan toch ook euh, kwaad. Euh, want euh, deze fabriek gaat niet ten onder omdat hij euh, zelf niet meer kan concurreren. Omdat mm -hmm. het geen goede fabriek is. Uh, iedereen is het daarover eens. De minister heeft het ook gezegd. Het is volstrekt duidelijk dat euh, deze fabriek verlies maakt. Al jarenlang verlies maakt omdat de energieprijzen hier een kwart tot een derde duurder zijn dan in Duitsland. Maar verwijt u iemand iets? Want het, dit is natuurlijk vrij algemeen zo te duiden, maar is er iemand in het bijzonder waarvan u zegt, als die nou... Nou, verwijten... Eh, het is wel duidelijk wie er verantwoordelijk is... voor het functioneren van, eh, van energieprijzen en energiemarkten. Het is natuurlijk duidelijk een taak van de overheid om te zorgen... dat er sprake is van een vrije energiemarkt, zeker binnen Europa. Mm -hmm. Uh, verwijt ik dan mensen niet. Stuik. Ik moet ook wel toegeven dat zeker de laatste minister daar hard aan heeft gewerkt. Een aantal stappen heeft uh, gezet. Dus aan de inzet heeft het niet gelegen. Maar het doet er niet aan af dat de verantwoordelijkheid... voor het dysfunctioneren van de energiemarkt bij de overheid ligt. Nou, minister en, uh, Kamp, die zei daar het volgende over. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij, uh, bij die ondernemer. Maar ik voel ook verantwoordelijkheid vanwege de invloed die je hebt... als overheid op het bedrijf. Ja, dus eigenlijk samen de verantwoordelijkheid, zegt hij. Nou, ik denk dat hij het... Heel precies wel goed zegt. Hij zegt de ondernemer is verantwoordelijk voor de onderneming... en de overheid is verantwoordelijk voor de energiemarkt. Mm -hmm. En zo is het ook. En het probleem heeft in dit geval duidelijk niet in de onderneming gezeten. Daar was de minister het ook wel over eens. Ja. En, en uh, u zei het in het begin van het gesprek al... dat er maandag weer gesprekken worden gevoerd. Hè? Minister Kamp gaat met uh, werknemers in Den Haag spreken, heb ik begrepen. Um, wat verwacht u daarvan? Um, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Uh, het is een initiatief van de minister, dus dat mm -hmm. vind ik positief. Uh, hij lijkt daarbij ook aangegeven te hebben... maar dat heb ik van de vakverenigingen gehoord... dat hij het nog een keer wil uitleggen. Uh, ja, ik denk dat we uh, niet per se behoefte hebben aan nog een keer een uitleg. Uh, wat er zou moeten gebeuren is dat er toch een wijze wordt gevonden... dat er kan worden ingegrepen... Uh, ik voel geen enkele behoefte om wie dan ook wat te, uh, te verwijten. Daar schiet Aldel ook helemaal niks mee op. Hm. Aldel is alleen maar geholpen als er een oplossing komt... voor het grote prijsverschil van, uh, tussen Nederland en Duitsland... en andere omringende landen. Ja. en U heeft het over, over Adel natuurlijk, maar het probleem is uh, natuurlijk groter. Hè? Ook voor toeleveranciers, de regio. Wat merkt Groningen zelf hiervan? Ja, wat wij altijd aangeven is dat er een, uh, vol continu op het uh, terrein van Aldel... Uh, nog eens een keer 300 à 400 firmamedewerkers uh, uh, getroffen worden. Hm. Dus die zijn bijna net zo direct in hun baan getroffen... als de, de werknemers van Aldel zelf. Nou, dat zijn de toeleveranciers. Dat hè, zijn de toeleveranciers. Daarnaast er natuurlijk eromheen de hele regio... Die, uh, ja, van, van horeca tot de bakker tot de, tot de slager tot de familieleden. Dus het is groot. En daar komt bij dat het probleem van hoge energiekosten natuurlijk niet alleen voor Adel nee. een probleem is... maar ook voor andere vergelijkbare industrieën. En heeft u begrepen dat er ook bedrijven zijn die denken om, om weg te trekken... zich elders te vestigen? Ja, voor een deel gebeurt dat al. Voor een deel, zeker bij grotere concerns, zie je dat die langzaam maar zeker hun investeringen naar andere landen beginnen te, te verzetten. En het, en het is dus allemaal dus niet, niet eens zo... binnen Nederland. Nee, dus het is allemaal niet eens zo zichtbaar. Soms wordt er gewoon niet meer geïnvesteerd in Nederland. Je ziet ja, dat grote concerns dat doen, die investeren gewoon in andere landen. En dat wil niet zeggen dat een fabriek dan meteen dichtgaat. Maar het betekent wel dat op termijn al dat soort werkgelegenheid naar het buitenland vertrekt. Dat, dat is natuurlijk geen goede zaak. Nou is het vaak zo op het moment dat een, een bedrijf uh, faillissement aanvraagt. Of, of daar vlak tegenaan zit. Dat er soms hulp uit onverwachte hoek komt. Hè? Heeft u dat ook uh, gemerkt? Of iemand aan de telefoon gehad die heeft gezegd nou, misschien kan ik wat doen? Nou, het is inderdaad uh, klaarblijkelijk zo. Uh, want ik heb daar uh, toch uh, gelukkig nog niet al te veel ervaring mee kunnen, uh, kunnen opbouwen. Maar dat een uh, aanvraag van, van een faillissement toch van de wildste hoeken tot Singapore aan toe. mailtjes en telefoontjes uh, triggert van mensen die dé oplossing voor uh, de energiekosten hebben. Of, of een andere oplossing uh, hebben. Uh, maar die nou, mogen we, doorgestuurd worden? Ja, <laughs> nou, we hebben op dit moment hebben we die oplossingen gedeeld met de curator. Uh, we hebben, deze week hebben we echt onze aandacht en onze concentratie nodig gehad bij de fabriek zelf. en ja. bij de mensen zelf. Maar vanaf volgende week gaan we wel kijken... welke deel van die ideeën hele wilde ideeën zijn... die waarschijnlijk niet realistisch is, maar welke deel van die ideeën ook wellicht serieus het bekijken waard is. Oké. Okay. Nou, ik wens u hopelijk een paar uh, wat rustigere dagen toe. Hartelijk dank dat u hier in de studio wilde zijn. U hoorde Karsten Pronk, directeur van het uh, middels failliete aldel uit uh, Delft-Cel. Zometeen praten we over de aanpak van jeugdcriminaliteit. Maar nu eerst MUZIEK <middels> Met Happy bij WNL op zaterdag. Uh, in de week waarin we uitvoerig praten over de handhaving van het alcoholverbod... op uh, jongeren onder de 18 en allemaal iets vonden van het geweld tegen hulpverleners... was er ook uh, ander misdaadnieuws. Deze week werd een 34-jarige man uit Breda neergeschoten in Amsterdam. Er werd ook nog een aanslag gepleegd op het leven van een topcrimineel. En ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar er zitten hier zeer kundige mensen... die mij daarbij kunnen helpen. Gwendetta Marta, zeg ik dat zo goed? Gwendette. Uh, oké, okay, ja. zo is beter. Ja, bij ons dus uh, misdaadjournalist uh, van WNL, Wouter Lauwman... en strafrechtenadvocaat advocaat Katelijn de Maat. Fijn dat jullie er zijn. Um, Wouter, is dit het begin eigenlijk van een, van een nieuwe golf? Want zo zie je dat vaak, he, van geweld vanuit het criminele circuit? Nou, wat je wel ziet is dat als er een aanslag mislukt... dat er vaak uh, de grootst mogelijke gedonder van komt... omdat zowel de partij die de aanslag heeft uh, willen plegen... Uh, nu toch ook zijn knopen moet tellen. Want uh, er is een gewaarschuwd iemand die ook zo zijn maatregelen uh, zal nemen. En in het verleden zag je dus ook bij bijvoorbeeld een aanslag... op uh, topcrimineel John Mierenmet... Uh, in, in 2003, meen ik. Daarna, die aanslag was ook mislukt. En daarna uh, uh, zijn er toch nog wel uh, over en weer fix wat schietpartijen geweest... die daar aan te lieren zijn geweest. Okay. Dus uh, wat dat betreft zou het nog eens een hete winter kunnen worden. Maar kan de politie niet ingrijpen in dit geval? Nou in dit ja, soort gevallen? Uh, het is, uh, uh, ik denk dat de politie het wel... Uh, Globaal weet wat er allemaal aan de hand is. Maar uh, tussen weten en bewijzen. Uh, uh, daar zitten twee dingen. Dat zijn twee dingen. En dat weet natuurlijk uh, Katelijn Maat. als geen ander. Ja. En dan, inderdaad. Want wat kan de politie dan nog doen? Ja, dat hangt er heel erg vanaf. hoeveel informatie er eigenlijk. Uh, ik denk met name uit wat informele bronnen gehaald kan worden. En uh, dan gaat men met die informatie aan de slag. Ja, maar het is ja. meer preventief uh, dingen weten. Eigenlijk dan dat je iets kan voorkomen. Nou, ik denk dat voorkomen, dat dat heel lastig wordt. Want uh, als mensen wat van plan zijn, dan zullen ze er alles aan doen... om ervoor te zorgen dat in ieder geval justitie daar niet achter uh, komt. Hmm. Dus ik denk dat voorkomen er sowieso niet echt bij is. Je ziet wel dat uh, als er bij de politie echt concrete informatie bekend wordt... dat er een poging gedaan gaat worden dat men dan uh, het, het toekomstige slag of er, uh, wel waarschuwt. Ja. Uh, maar dan is het altijd nog de vraag... wat die persoon daar vervolgens weer mee doet. Ja. Dat kan ook nog een, een voorbode zijn van meer ellende. Want dat iemand natuurlijk zijn maatregelen gaat nemen. Ja. Gwinnett heeft overigens bij de politie niks verklaard... over uh, de achtergronden van deze mogelijke aanslag. Ja. We gaan even door naar iets anders. Vandaag in het Parool stond een artikel over het Amsterdams preventief interventieteam Ook wel bekend als PIT-team. Dat richt zich op heel jonge kinderen. Door vroeg ingrijpen willen ze voorkomen dat die kinderen in de criminaliteit belanden. En dat blijkt te werken, hè Wouter? Uh, ja, nou ja, uh, in, in het parool uh, jubelt men. Uh, uh, <laughs> en ik denk van, nou, ik denk wel dat het uh, verstandig is om daar vroeg bij te zijn. Laat ik het zo zeggen. Het is uh, als je uh, bij jongens van een jaar of 16, 17 uh, pas begint in te grijpen. dan is het vaak uh, wel echt te laat. Ben je het daarmee eens, Katelijne? Um, daar ben ik het deels mee eens. Dat hangt wel heel erg af van de omstandigheden van het geval. Uh, en je ziet eigenlijk ook dat er niet alleen hele jonge jongens tussen zitten, um, maar dat veel wat oudere jongens al vrij gauw voldoen aan de criteria uh, waar je aan moet voldoen om bij die top 600 te horen. En ja, want het uh, dat team is ook... onderdeel van die top 600. Yeah, Waarin dus jonge criminelen of zeg maar aanstaande criminelen staan uh, uh, Die staan op die top 600 lijst, yeah. toch? Yeah. Ja, klopt. En uh, ja, die criteria die zijn ja, mijn is wel zo ruim... dat er zoveel mensen aan gaan voldoen... dat er ook gewaakt moet worden voor een capaciteitsprobleem... daar waar het die hulpverlening aangaat. Dat uh, niet het doel voorbij gestreven wordt. Ja. Hoeveel van de jongens heb jij als, als strafrechtadvocaat in je praktijk? Uh, ja, een heleboel eigenlijk. Uh, dat is ook waarom ik eerlijk gezegd uh, eerder denk dat er sprake is van een top 6000 dan uh, van een top oh. 600. Okay. Uh, zoals ik net al zei, je voldoet vrij snel aan de criteria. Er zitten ook echt mensen tussen die eigenlijk niet echt in een hulpverleningstraject uh, thuishoren. Dat zijn er natuurlijk niet veel. Maar uh, ja, zoiets breidt zich natuurlijk heel snel uit. Je zegt dus een hele brede criteria. Maar Wouter, als ik aan jou zou mogen vragen om een plaatje te schetsen, zou je dat dan toch kunnen doen van zo iemand uit die nou ja, dat zijn de jongens uh, die uh, op de hoek van de straat staan met een scootertje en een Gucci-petje en een heuptasje. En waar je als uh, ja, gewone burger van denkt, daar loop ik uh, liever met een boogje omheen. Ik zeg wel eens, uh, de jongens die bij uh, de botsautotjes staan uh, op de kermis en bij de boksbal, dat zijn een beetje uh, de jongens die nu in die top 600 uh, uh, worden geplaatst. En sommige van hen hebben ook wel echt heel wat op een kerfstok. Maar wat Catalijn uh, zegt is wel waar. Uh, de, de lat licht laag. Ja, als ze dan eenmaal bij jou zijn... Katelijne, wat kan ja. jij er nog aan doen dan... Uh, nou, als het, als het jongeren zijn die echt uh, hulpverlening nodig hebben... om uh, weer op het rechte pad te komen, om het zo maar te zeggen... dan kan je als advocaat natuurlijk altijd je cliënt aanmoedigen... Uh, om die hulpverlening te accepteren en daar wat mee te doen. En als iemand dat niet doet, om wat voor reden dan ook... dan zal je altijd blijven helpen. Ja, dat lijkt me best wel ingewikkeld. Goed, dan uh, nog een ander nieuwtje uh, uh, wat jullie interesse wellicht uh, zal hebben. Sinds deze week mogen letselschadeadvocaten op no, cure, no Pay basis werken. Nou Wouter, vind je dat een goed idee? Nou, ik, ik sta er een beetje dubbel in. Aan de ene kant denk ik dat het een heel, uh, heel goed is. Omdat je, uh, ja, je wat je ziet is dat het rechtssysteem toch verstopt raakt... door iedereen die maar een, uh, die maar een claim wil leggen. En advocaten kunnen nu uh, eigenlijk gewoon zeggen... van nou ja, die zaak doen we niet... omdat die zaak levert mij uh, geen bal op, helaas. Ja, dus iedereen denkt, ik ga het gewoon eens proberen... en we zien wel wat eruit komt. Nou eigenlijk. ja, dat is uh, uh, wel uh, een klacht die je ook uh, wel, wel hoort op de rechtbank. Van, er zijn zo verschrikkelijk veel zaken... En uh, uh, yeah, uh, men kan het eigenlijk... Uh, nauwelijks bolwerken. Een file krijg je dan. Katelijne, wat ja. vind jij van deze ontwikkeling als strafrechtenadvocaat? Want het gaat over letselschadeadvocaten, natuurlijk. Ja, klopt. Nou, in zijn algemeenheid is het op zich natuurlijk wel wenselijk dat echt volstrekt kansloze zaken niet meer naar de rechtbank gaan. Omdat daar inderdaad gewoon capaciteit mee verloren gaat die niet nodig is. Mm -hmm. uh, maar het is natuurlijk wel uh, uh, zo dat advocaten dan natuurlijk zich heel erg gaan richten op de zaken uh, waar veel mee te verdienen valt. Dat zo. Sowieso. Dus uh, daar waar er sprake is van een grote schadepost, gaat men natuurlijk echt voor de winst. Terwijl, uh, ja, de uh, mevrouw die er enkel heeft gebroken en daar wat minder heftige schadeposten aan heeft overgehouden, daar moet natuurlijk even hard voor gevochten worden. Dus ja. ik vind het niet altijd even wenselijk. Uh, Zouden bij de strafrecht ook kunnen in de toekomst? Oei. Oei, nou, zeg maar. Nee, ik, uh, nee, ik, dat Vraag zou ik. Uh, <laughs> nee, dat, uh, later. dat zou ik heel onwenselijk. Vinden sowieso de aard van het strafrecht zit hem er natuurlijk eigenlijk in dat je vrijwel in iedere zaak al 1-0 achter staat aan ja. het begin, dus dat het ook niet zozeer is aan het begin kijken naar welke winst valt er te behalen, het is eerder de schade beperken dan uh, andersom. Dus uh, nee, dat zie ik niet zo graag okay, gebeuren. No. Het, het mag ook echt niet. Hè? Dus je kan natuurlijk niet tegen een, uh, uh, een cliënt zeggen als advocaat nou, ik heb, uh, je hebt maar een jaar, uh, dus ik krijg nu 40.000 euro uh. van jou, toch? Ja, precies. Ja. En de vraag is natuurlijk ook wanneer je nou gewonnen hebt. Dat, uh, ja. dat, dat valt helemaal niet goed in te kaderen met strafrecht. Nou, ik dank jullie hartelijk. Uh, Wouter Laumans, hoorde je misdaadjournalist van WNL en Katelijne de Maat, strafrechtadvocaten. Straks praten we met John de Mol over Utopia. Wordt dit de opvolger van het internationale succes van The Voice of Holland. Maar nu eerst het, uh, het uh, NOS-nieuws. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Met Mark Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Vier jonge jongens zijn aangehouden... omdat ze een conducteur hebben mishandeld. De man raakte gewond aan zijn hoofd en knie. De jongste verdachte is 13, de oudste 15. De jongens hadden geen kaartjes. En toen de conducteur daar wat van zei... kreeg hij een aantal klappen tegen zijn hoofd. En ook schopten de jongens hem. De vier konden in de buurt van een station alsnog worden aangehouden. De vredesonderhandelingen tussen de strijdende partijen in Zuid-Soedan zijn vertraagd. Ze kunnen het niet eens worden over wat er precies besproken zal worden. Het is nog geen nieuwe datum. Afgevaardigden van de regering en de rebellen zouden elkaar vandaag spreken. Verkennende gesprekken werden al eerder gevoerd, maar dat liep via bemiddelaars. En het meldpunt vuurwerkoverlast.nl heeft in twee weken tijd ruim 89.000 klachten gekregen. De website is sinds 12 uur vanmiddag gesloten. De meeste klachten, zo'n 70 procent, ging over harde knallen op straat. Initiatiefnemers willen vuurwerk alleen nog laten afsteken door professionals. Ze zeggen dat het vuurwerk rond oud en nieuw veel slachtoffers veroorzaakt. Dat is het belangrijkste nieuws. Dankjewel, Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Christel van Eijk. Ja, goedemiddag en welkom bij WNL op zaterdag. Zometeen praten we onder andere met Trendwatcher Richard Lamp over de trends van het komend jaar. Misschien wordt dat wel WNL op zaterdag. En als u erbij wilt lopen volgens de laatste hipse trends... dan zou ik zeker blijven luisteren. Het is um, iedere dag vaste prik voor honderdduizenden Nederlanders. Luciel, JP, de kandidaten en een bak vol ballen. Inmiddels kent iedereen wel iemand die met lingo heeft meegedaan. Uh, en de vele Nederlanders hebben al gewoon... zitten schreeuwen ergens uh, in de studio. De karakteristieke tune zal dan ook niet onbekend klinken. Het is weer tijd voor Lingo. Zoals altijd onder leiding van Mr. Lingo, François Boulanger. U kijkt naar uw 2350 van Lingo! En hier is uw presentatrice, Lingo! Hallo en welkom bij het spannend spelletje spellen van Lingo! Met de lekkerste Lingo bal op het menu, Lucille! Ja. Ja, dat is grappig. Ik zie alle gasten hier in de studio toch ook wel glimlachen. Onder andere Kaffelijn en Maat. Je kan het volgen trouwens via de webcam, via de site. Um, morgen bestaat Lingo precies 25 jaar en dat wordt dus gevierd. Presentatrice Lucille Werner hebben we aan de lijn. Goedemiddag. Ja, een hele goede middag. Hallo. Nou, wat een, wat een inkomer, hè? Zo'n zo zo Ja, opnichtje. nou, inderdaad. Voel je je een beetje jarig ook? Nou, ik voel me wel een beetje jarig. Maar uh, ook wel weer dat ik denk, ja... Het gaat gepaard met een enorme verhuizing, dat ook weer. Ja, maar... Een andere zender, uh, ja, hè? Ja, voordat dus mensen beetje... denken dat de studio alleen maar opgepakt wordt met verhuisdozen. Nee, maar we gaan natuurlijk naar Nederland 2, uh, inderdaad, vanaf uh, aan van de maandag. Dus het, het is een beetje een, een dubbele verjaardag. Ja. ja maar we en... gaan het groot vieren, dat sowieso. Nou, hoe dan? Dat was mijn volgende vraag. Nou, wij gaan um, de beste lingo-spelers van de afgelopen 25 jaar weer terughalen in de studio. En die gaan dan uh, met elkaar een potje lingo spelen. Dus je moet je voorstellen dat dat enorm snel gaat. Dat het hele bedreven kandidaten zijn. En het is ook heel erg leuk om even weer terug te kijken naar twintig uh, jaar geleden. Toen de kandidaten dus meededen en nu. Want ze zijn natuurlijk enorm <laughs> veranderd. Dus, dus jullie... de beste lingospelers komen weer voorbij volgende week. Dus jullie gaan ook before's en after's laten zien. Zodat je het verschil Jij... ook van de ja. kandidaten heel erg hebt. Zeker. Leuk. Ja, absoluut. Wat ja. betekent lingo voor jou persoonlijk? Nou, toch wel heel erg veel. Ik bedoel, um, ja, ik presenteer het toch inmiddels al, uh, al acht jaar. En Lingo is zo'n ongelooflijk warm bad. En het is ook een warm bad voor de kijker. Want ja, al 25 jaar wordt Lingo omarmd door zo ongelooflijk veel mensen. Nou ja, daar hebben we alleen maar dankbaarheid voor. Dus ik, uh, ja, ik voel me uh, gezegend met, uh, ja. met Lingo. Ja, nou, want uh, je zegt ik voel me daar gezegend voor. Warm bad en het wordt omarmd. Um, um, dan ga ik misschien een beetje toe naar een moment... wat dan nu op je netvlies uh, zit. Het memorabele, meest memorabele Lingo-moment voor jou. Ik kan hem al raden, denk ik. Ja, nou ja, dat, dat, ik denk dat jij het, hetzelfde denkt dan dat ik uh, inderdaad zal noemen nu. Dat is toch 2006, het moment dat uh, Lingo uh, eventjes onder vuur lag... dat een te oude kijker naar zou, uh, naar zou kijken. Laten we even luisteren hoe een... dat ging. Ja, doe dat eens. Als eerste wil ik toch even tegen u zeggen... dat alle steun die Lingo heeft gekregen de afgelopen dagen... natuurlijk fantastisch. Fantastisch was. Zoveel mailtjes, reacties tot kamervragen toe. Het was helemaal super. En ik kan u ook vertellen, natuurlijk gaan we met de tros en de postcode loterij gewoon door met hey! Lingo! Ja! ja, het lag dus onder vuur, maar jullie hebben het gered, gelukkig. Ja, we hebben al heel wat stormen doorstaan. Ja, <lacht> dus we blijven ook wel voorlopig geven. Lingo heeft sinds jaar en dag een figuur achter de schermen die we alleen van stem kennen. Laten we even naar die, naar die spannende stem luisteren. Oh, ik krijg net mm -hmm. door dat die stem ineens uh, verdwenen is in Outer Space, helaas. Maar we hebben het natuurlijk ja. over JP. Ik ja. ben eigenlijk wel benieuwd, hoe ziet JP er in het echt nou uit? Ja, JP, de grootste bekende onbekende van Nederland. Nou, JP is een, een, een hele leuke man om te zien. Uh, JP, die, uh, <lacht> dat is natuurlijk echt een Nederlandicus. Ja, ja ik hou nou wel heel spannend. Hij altijd ja. heel erg mooi strak in pak. Met, uh, ja, echt als een jury ziet hij eruit. En hij... Uh, ja, het is wel een spannende man, moet ik je zeggen. Een spannende man. Nou ja, zeg. Ja, ik word eigenlijk ja. nog nieuwsgieriger nu, maar goed. Ja, dat dacht ik al, ja. Mm. Um, je doet het al bijna tien jaar, of acht jaar zei je net, hè? dus bijna tien jaar. Hoe lang wil je dit nog blijven doen? Nou ja, weet je wat het is? Lingo en ik zijn gewoon getrouwd met elkaar. En, en wij, wij gaan niet uh, zomaar uh, uit elkaar. Dat, gaat, dat zal niet gebeuren, denk ik. Dus ik denk, zolang Lingo uh, bestaat... Kijk, en ik moet natuurlijk van Boulanger nog even inhalen. Hè. Dat is nog niet gelukt. Ja, dat is waar, want dus hij heeft nog altijd de meeste uitzendingen. Op zijn naam. Juist. Ja, precies. Dus ik moet nog even door. Dus voorlopig uh, uh, zijn we nog een, een heel leuk stijl samen, denk ik. Nou, goed zo. Uh, houd vol en veel plezier de komende tijd. Um, Dank je wel. Lingo is vanaf maandag te zien op Nederland 2 om vijf voor half zeven. Uh, de uitzendingen van de aankomende week staan dus heel in het teken van het 25-jarige jubileum. Zometeen praten we met John de Mol over zijn nieuwe programma Utopia. Het zal u niet ontgaan zijn dat dat eraan komt. Maar eerst muziek van Style Council. Shout to the top. Nou, ik hoor zojuist dat dat uh, niet uh, doorgaat. Kijk even naar mijn collega.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 Grinder, ball. Op winkels, selfies en bezuinigingen. Slechts een paar van de trends van 2013. Ieder jaar die kent zo zijn eigen trends. Wat worden die van 2014? We blikken vooruit met trendwatcher Richard Lamp. Goedemiddag. Ja, Goeiedag. Nou, kerstmis is net achter de rug. Ja. Veel mensen hebben misschien alleen op de bank gezeten. Ja. Uh, heeft dat nog invloed op, uh, op de trends van 2014? Jazeker, want je ziet in deze periode van kerst, oud en nieuw, familie, vrienden. Iedereen zoekt elkaar op en je zal maar een alleengaande zijn. En dan denk je, ja, wie moet ik nou weer? met uh, ja. oudejaarsavond om 12 uur. Dus dat is heel confronterend, ook echt vervelend. Hè? Vandaar dat ook vaak winterdepressie en dat soort dingen... met een tekort aan licht, zeg maar. Die combinatie, dat het echt vervelend is voor sommige mensen. En dus zijn mensen actiever en hebben ze dan vaak ook als goed voornemen om eens even te kijken, van, nou kan ik mijn, mijn liefdespartner vinden... of zit ik wel lekker in de huidige relatie? Dat en kan natuurlijk ook nog. Ja En wat deed je dan vroeger? En dan ging dat via in het dorp of in de, in de wijk, zeg maar... ging dat een beetje via via. En andere generaties kennen nog wel eens iemand... die misschien leuk voor jou zou zijn... En tegenwoordig hebben we internet. Nou, je noemt al een heel aantal van die diensten. En je hebt natuurlijk, laten we heel eerlijk zijn, je hebt liefde en je hebt seks. Het, zijn niet, het is niet altijd hetzelfde. En voor, voor sommige mensen hoort het ook niet altijd bij elkaar. En kan het ook los van elkaar. Nou, ieder uh, zijn smaak natuurlijk. Maar je en ziet, dus ga je internet daten. Ja, inderdaad. En het grappige is, dat uh, het afgelopen jaar zag je dat mensen dat echt uh, behoorlijk massaal hebben gedaan. Gewoon om het uit te proberen. Er zijn ook mensen op die dienst die vinden het leuk om iemand uit te lokken... en die plaatsen vervolgens de screencopies, dus de gesprekjes... waarbij de andere partner misschien heel serieus is, die plaatsen gewoon vrolijk in de open tijdlijn van Twitter of een ander medium. Dat is niet helemaal de bedoeling, maar dat gebeurt dus wel. Maar is dat nou een trend van januari? Of wordt dat dan een trend van heel het jaar? Want januari is ja. net als dat mensen in januari ineens in de sportschool zitten... maar dat wil niet zeggen dat je het het hele jaar nee, doet. Nee, daarom, ze gaan nu abonnementen voor de sportschool afsluiten natuurlijk. En straks in het voorjaar hoor je ook weer dat het voor de zomer is... voor bikini en dat soort dingen. Maar je ziet nu wel inderdaad met het, het zoeken naar uh, liefde... zeg maar, dat er een, een piek zit in januari, een stuk februari ook nog... want dan heb je Valentijnsdag natuurlijk ook alweer. En dan ook weer richting zomervakantie, omdat mensen... Is 2014 dan anders daarin? Want je noemt het, dus het wordt ja. een trend, maar op welk gebied? Nou, omdat je ziet, zeg maar, de social media zijn natuurlijk bijgekomen de afgelopen jaren. Die waren mm -hmm. er eerst helemaal niet. Nou, 2004, 2006, zeg maar, dat is dan Facebook en Twitter wat er als grootste bijgekomen zijn. Inmiddels zijn er nog een heleboel andere. Want ik noemde net de officiële diensten voor dating. Maar wat je nou juist heel veel ziet, is dat mensen via de de DM, de direct messages, dus de berichten één op één bij bijvoorbeeld Twitter, dat mensen daar allerlei leuke afspraakjes hebben en een beetje elkaar lopen te plagen en zo. En eigenlijk gewoon aan het flirten zijn. Getrouwd of niet getrouwd trouwens, er gebeurt daar van alles. Dat wil je echt niet maar weten. Maar dat geheel terzijde, en ja. Uh, maar het, het, het bijzondere dit jaar is dus dat dat veel meer dan in het verleden... via niet-officiële ja, diensten is. Wat je daarbij ook nog ziet, is dat er heel veel dating sites zijn... die niet zo heel erg te vertrouwen zijn. Van vul je creditcardnummer in en we regelen een afspraak voor je. Nou, gewoon uh, goed, goed opletten. Maar er komt een keur mee. Juist, nou, daar ben ik erg blij mee op zich. En dat zie je dat dan zo de industrie een beetje volwassen aan het worden is. Destijds toen de eerste webwinkeltjes op internet kwamen... met met boeken en cd's en wat verkochten ze allemaal in het begin... was dat ook zo rommelig. Toen kreeg je daar thuiswinkel, waarborg, uh, keurmerk. Mm -hmm. Nou Hier heb je inmiddels ook een keurmerk. En dat geeft dus aan dat het wat serieuzer... en wat, wat meer volwassen wordt worden is. Oké. Okay. Maar uh, uh, als we heel even teruggaan naar 2013... Hè? Daar, daar had de kredietcrisis heel veel invloed. Ja. Uh, uh, 2014? Ja, kijk wat we natuurlijk met z'n allen hopen. En als je de dagbladen leest, dan heb je ook zoiets van, oh, we zijn er doorheen. Dan helemaal geweldig. En we gaan weer feestvieren zo ongeveer. Ik niet. Eh, tenminste, wist ik al feestvieren, maar niet dat er echt een reden voor is. Um, de OESO die zegt bijvoorbeeld ook, we gaan toch weer een beetje krimpen. 0,1% misschien, maar in ieder geval heel weinig. Negatieve groei heeft iemand daar ooit voor bedacht als term. Wie dat bedenkt weet ik ook niet, maar goed. Dat betekent <lacht> dus gewoon dat je aan het dalen bent. Uh, en wat wij aangeven sinds 2008, we zijn in een heel lang uh, herstel bezig. Een soort van zaagtand. Dus iedere keer lijkt het beter te gaan, maar dan zak je toch weer terug. Dat is heel logisch voor dit soort uh, recessieperiodes. En we gaan dus niet terug naar waar we waren... maar we zijn in overgang, in transitie naar een nieuwe periode. En nu in 2014 zal je zien dat de werkeloosheid... die stijgt gewoon nog vrolijk door... Um, de uitzendbureaus krijgen natuurlijk wel wat beter... omdat als er gewerkt gaat worden, dan ga je dat op die manier doen. Die mensen zullen niet automatisch doorstromen naar vast werk. Want de, de werkgevers zijn natuurlijk heel voorzichtig geworden. Mensen hebben wel iets meer consumentenvertrouwen... maar zeggen ze er gelijk bij in alle enquêtes... we gaan niet meer uitgeven. En hoe komt dat nou weer? Omdat ze over het algemeen zelf het idee hebben, via internet dan met name... dat ze heel goed geïnformeerd zijn. Dat ze zeggen, ja, maar er komen heel veel maatregelen bij vanuit Den Haag of de gemeente die gaat met zijn heffingen omhoog of WOZ koppeling of noem het allemaal maar op dus het leven wordt duurder voor ons en dus zijn we heel erg voorzichtig dus wat je zal zien is dat we in 2014 en 2015 aan het uitdallen zijn, zoals de banken bedacht hebben. Dat betekent dus gewoon dat het niet zo heel erg lekker is dit jaar. Daarbij heb je wel een loskoppeling tussen ja, welzijn, hè, van heb je lekker naar je zin, ben je een mm -hmm. beetje tevreden, met welvaart. Dus mensen hebben zoiets van, met minder kan ik ook hartstikke tevreden zijn eigenlijk. En dan zie je dat ze gaan zoeken, hè, als een soort kenmerk van die transitie-economie waar we in zitten, heb je heel veel ruilhandel. Nou, Rauwhandig. Ja. Maar dat deden we afgelopen jaar ook al. Dat heb ik begrepen. Ja, op zich wel. Uh, het werd al gedaan hè, via de, uh, uh, nou, de marktplaatsen... en thuis afgehaald, hè, dat je eten met elkaar kon delen. Maar nu zie je langzamerhand dat dat echt goed georganiseerd raakt... en dat mensen ook snappen, en het leuke daarbij vind ik dan weer... dat je dus impliciet heel duurzaam bezig bent... want je gooit niet zomaar iets weg... He, maar je denkt, van, nou, kan een ander er nog iets mee? Verkoop ik het of geef ik het weg? Precies. Um, en je ziet nu dus dat heel sterk aanswel in 2014. Ja. Nou was dit even gelinkt aan... aan, aan uh, uh, ik gooi er eigenlijk twee balletjes op. Maar als je even ik uit jezelf... <laughs> als je uit jezelf even <laughs> kort nog... Uh, één trend zou mogen noemen voor 2014. losstaat staat van deze twee voorgaande dingen. Ja, uh, hij is niet zo heel erg leuk. Hij staat bij ons onderaan. Maar het is een serieuze sociale onrust. Omdat je tussen de generaties de verschillen... worden nu heel erg duidelijk met pensioenen... en huizenbezit en dat soort mm -hmm. dingen. En dat gaan sommige bevolkken waarschijnlijk niet trekken. Maar je snapt dat ik daar heel terughoudend in ben om dat te melden. Ja, dat, dat begrijp ik. Dat, dat klinkt niet zo vrolijk inderdaad. Nee. Maar goed, we gaan het zien het komende jaar. Richard, hartelijk yes. dank voor je komst. Dit is WNL op zaterdag. Met Christel van Eijk. Het weekend is bij uitstek het moment om er even lekker uit te gaan. Gewoon de kroeg in, een avondje theater misschien. Of de bioscoop. Nieuw in de bioscoop is Hemel op Aarde. Een Limburgse familiedrama met Jeroen van Koningsbrugge... en Lies Vissendijk in de hoofdrol. Vanaf volgende week overal te zien, maar nu al in de provincie Limburg. Oud-minister en oud-burgemeester van Maastricht, Gert Leers... die ging voor ons, speciaal voor ons, na die film. Goedemiddag, meneer Leers. Goedemiddag. Nou, heeft u genoten van de film? Ja, ik, ik vond het een bijzondere... ...onderhoudende en ook laagdrempelige film... Uh, hij is geheel in het Limburg gesproken... Ja. ...en ik denk dat die voor heel veel mensen... ...een herkenbaar thema biedt... ...namelijk de door de traditie en, uh, en toch, zeker in Limburg... ...een cultuur opgelegde af en afgedwongen godsverering, ...die uiteindelijk bij veel mensen natuurlijk leidt tot uh, teleurstelling... ...maar die aan het einde, dat vond ik wel aardig... ...ook een verrassende kijk geeft op uh, wie of God wel kan zijn. Mm. Laten we heel even uh, luisteren, uh, in dit geval naar de trailer... We mogen dit niet doen. Maar je zei dat echt wat liefde was. Wil het u slaan? er nee, moet gewoon bezig worden. Kun je God u anders straf geven voor de zonde die ik heb begonnen. Nee, zonde is impossierlijk. Je preekt het allemaal niet, hè? Nee! eigen zus en de brand helpen, en bij dat laatste gedeelte hangt de vader van het gezin... in een van de beelden in de kerk en die trekt hij naar beneden. Um, de film is in het Limburgs. Hoe is het accent van de acteurs? Want dat is vaak lastig, hè? Ja, ja, zeker. En uh, in Limburg zijn ook heel veel verschillende dialecten. Mm -hmm. uh, dit is een dialect wat meer uit de regio Venlo komt, dus het noordelijk deel van Limburg. Maar als je er eenmaal in zit, dan uh, let je daar niet meer zo op. Uh, althans, als Limburger niet. En ik denk ook uh, voor mensen zeg maar, in de rest van het land, het wordt gewoon ondertiteld. En, uh, oh ja, er zit er een ondertiteling bij. Ja. Er zit dus een ondertiteling bij. Uh, nou ja, dat heb ik begrepen. Dat in de rest van Nederland het ondertiteld wordt. Oké, okay, en vindt u dat niet maf eigenlijk? Heeft u niet zoiets van, nou, ze, ze verstaan het toch wel? Nee, nee. Maar het maakt wel dat je als Limburger helemaal in die sfeer wordt getrokken. Ja, dat kan hè, Omdat die sfeer eigenlijk nog steeds actueel is. Hè? Kijk, wat ik al zei, uh, het, het gaat in dit geval over een jongetje. Dat door zijn opvoeding god vanuit angst aanbidt. Dat doet hij echt heel erg intensief. Mm -hmm. uh, af en toe wel een beetje overdreven met wat veel clichés. Uh, maar die film laat toch goed zien dat die godsbeleving, uh, zeg maar in de, met name in Limburg, maar ook denk ik in de rest van Nederland, uh, een godsbeleving was die heel rechtstreeks was. Van Ik vraag een god en hij moet leveren. Hè? Ja. Uh, dat is een beetje uh, wat het thema is. Uh, een persoonlijke aanbidding van god die rechtstreeks wordt aangesproken en bevraagd. Hè? En, en, en god werd ook gezien als iemand die beschikte over geluk en ongeluk. En als je maar voldoende en aardig leven leidde, nou, dan kreeg je wel wat, uh, wat van die goede god. He, maar heel veel mensen die, uh, ja, die werden teleurgesteld, die kijken wel omhoog... ...en die branden nog steeds kaarsjes, hmm. gaan naar de kerk. He, ze legden de keuzes van het leven in Gods hand, hopen en worden dan teleurgesteld of berusten. Ja. En dat maakt die film wel duidelijk. De worsteling die ook heel veel mensen hebben, uh, het laten vanzelfsprekendheid van het geloof zien in die tijd... ...de teleurstelling en het onbegrip wat ik al zei. Maar het geeft ook wel een mooie boodschap aan het eind. Dat vond ik wel heel erg mooi, dat God tevoorschijn komt op momenten van... Ja, mijn dochter zei dat zo mooi. Ik ben met mijn dochter namelijk naar die film gegaan. Oh, heel leuk. Zij is dertig ja. uh, jaar en dus uh, van de jaren tachtig. Mm -hmm. En uh, ik moet zeggen, de, de, dat vond ik werkelijk verrassend hoe, de, hoe zij dat beleefde. Ze is ook katholiek opgevoed. Ja. En zij zei, kijk, uh, hier komt God tevoorschijn op momenten van eerlijke oprechte en belangeloze liefde... zelfs wanneer afscheid nemen onontkoombaar is. Oeh. En dat vind ik wel heel mooi gezegd door haar. Ja. Want dat was ook zo. God zit niet in uh, die meneer die je aanspreekt daarboven Of in, in weet ik het wat. Dat maakt die film ook wel duidelijk dat dat het niet is. Maar dat zit gewoon in jezelf. Ja, dus wel een mooi, mooi beeld wat ik nu voor me heb... van vader en dochter samen met een bakje popcorn... Uh, naar de film. Dat, uh, <laughs> ja. Ja. Nou, nou heeft de hoofdrolspeler Bart... De hele strenge conservatieve ouders. Had u dat zelf ook? Uh, ja en nee. Uh, mijn moeder was redelijk uh, zeg maar uh, ja revolutionair. Die was, die kon ook wel eens uh, duidelijk maken dat het uh, wat dat betreft uh, voor haar allemaal niet vanzelfsprekend was. Uh, mijn vader is vroeger verleden, dus ik ik heb mijn vader overigens niet zo meegemaakt, maar ik ben opgevoed uh, op kostscholen. En daar ah. was het vanzelfsprekend heel erg met, bij wijze van spreken met de stok uh, ja, zelfs nog. heel streng inderdaad. Uh, heel streng. En uh, kijk, en dat heb ik nog steeds ook wel in mijn leven. dan herkende ik wel die worsteling. Ik ben ook teleurgestelde, verbolgen en voel me in de steek gelaten als ik uh, God aanroep. En dan denk je, God man, help nou toch eens een keer. Maar achteraf realiseer ik me dan ook weer telkens dat dat de verkeerde verwachting en de verkeerde reactie is. Ja. Uh, uh, want God, ziet, die, die, ziet niet, die zit niet in dat rechtstreekse vraag aanbod gebeuren. Dat zit in jezelf. <lacht> dat zou mooi uh. zijn. Zit er ja. iets in de film dat wij Hollanders nooit zullen begrijpen, maar u of andere Limburgers wel? Nou ja, ik denk de sfeer. Veel meer de sfeer van de vanzelfsprekendheid. De relatie van bijvoorbeeld de moeder waar de broer in huis woonde... en de broer was pastoor. Mm -hmm. He, Huub Stapel speelde die broer. Ja. Uh, en dat deed hij overigens op een voortreffelijke manier... Nou ja, die verzelfsprekendheid van vroeger. Het oudste zoon of een van de kinderen van een boerenfamilie werd vaak pastoor. Nou ja, dat kwam er allemaal wel uit. Dus die sfeer die klopte helemaal. Er zaten ook wel een paar misters in. Er werd bijvoorbeeld een bijbel de hele tijd getoond. Nou, wat ik me kan herinneren was dat er in Limburg helemaal geen bijbel is. Wij hebben nooit de bijbel gebruikt. Oh, dat is ook nieuw voor mij. Maar inderdaad, u dus als Limburger heeft dat gezien. Ja, dat is, voor ons was die bijbel helemaal niet zeg maar, een boek wat daar lag of zo. Dat oh. werd, we hadden het Oude en het Nieuwe Testament, dat is het bijbel. Okay. Maar dat, dat is volgens mij... Nou ja, ik, ik heb in ieder geval nooit een bijbel gezien. Dat okay. was iets van andere landen of andere streken. Maar en het tijdsbeeld klopt ook niet helemaal. De sfeer uit die film is meer van de jaren 50 of 60 dan uit de periode van Gries. Okay. Maar ach, dacht ik bij mezelf, de inhoud is onderhoudend, herkenbaar... Ik denk dat heel veel bezoekers uh, een paar genoeglijke uren hebben... en dat achteraf ook nog voldoende stof is om over nou, te praten. Daar, daar wilde ik uiteindelijk naartoe. Hartelijk dank dat u voor ons uh, wilde recenseren. Gert Leers hoorde u. Graag gedaan. Ja, na het succes van Big Brother... Vroeger zat ik ook aan de buis gekluisterd als, als pubermeisje. En de gouden kooi gaat John de Mon zich weer wagen aan Reality TV. Dit keer met Utopia. Vijftien deelnemers, van een 34-jarige oliebollenbakker... tot een 52-jarige massagetherapeut, om maar wat te noemen... geven een jaar lang hun dagelijks leven op... om te bouwen aan een nieuwe samenleving. In een loods op een braakliggend terrein... met maar één elektriciteits- en wateraansluiting... een klein startkapitaal, twee koeien, vijftien kippen. Daarentegen zijn er wel honderd camera's aanwezig, 60 minuten. Microfoon is ongeveer een record aantal kabels. Het grootste project van Nederlands succesvolste televisieproducent John de Mol tot nu toe. John de Mol, goedemiddag goedemiddag Wat is er vanochtend eigenlijk allemaal gebeurd op het terrein van Utopia? Uh, nou, ik heb nog niet heel veel tijd gehad om te kijken. Uh, ik zag vluchtig dat ze weer ontzettend druk waren met timmeren. Want uh, ze gaan in een ongelooflijk hard tempo uh, met het uh, opknappen van de oude loods. Uh -huh. uh, als je kijkt wat er in drie dagen gebeurd is, vind ik dat wel heel knap. Dan zie je hoe flexibel mensen zijn, hoe, hoe inventief mensen zijn. Uh, maar gisteren en gisteren was het, uh, uh, was het een redelijke uh, rollercoaster van emoties. Oh, daar ben ik zo meteen wel benieuwd naar. Even een vraag meer cijfermatig, maar hoeveel kijkt u per dag via de site? Hè? Want nu kan je het volgen via de site? Ja. Uh, nou ja, ik probeer uh, daarnaast ook nog mijn andere werk te doen. Dus uh, uh, niet zoveel als ik zou willen. Mm -hmm. uh, daar zitten uh, in, in Krylo, waar het programma gemaakt wordt... Uh, natuurlijk allerlei redacteuren 24-7 te kijken. Maar als ik één minuut vrij heb... dan ga ik snel naar mijn mobiele telefoon om even te kijken. Want het is fascinerend. En ik wil natuurlijk weten wat er gebeurt. Ja, dat begrijp ik. En de stream die staat dus op de telefoon eigenlijk wel continu aan. Zodat er even snel een ja. blik geworpen kan worden. Ja. Oké. Okay. Nou, maandag is de eerste uitzending op tv. Hoe zit het met de zenuwen? Nou, best wel een beetje. Uh, ik begin langzaam te beseffen dat uh, door, door toch de enorme publiciteit rondom het project, de mm. druk uh, erop best wel groter aan het worden is. Uh, als je de kranten openslaat vandaag dan, uh, dan lees je er veel over. Ja, het van advertenties tot redactioneel. Ja. Uh, dus uh, ja, ik ben wel een beetje gespannen. <laughs> en waaruit ziet u dan in? Heeft u kriebels in de buik of u rookt weer heel veel sigaretten misschien? Nee, dat ga ik nooit meer doen. Uh, <laughs> daar ben ik echt definitief van af. Nee, ik zit vanavond uh, in het uh, wat lastiger in slaap komen. Omdat je dan toch licht te malen. Uh, vanavond om 8 uur ga ik naar uh, een montage studio om de eerste aflevering te gaan bekijken. Oeh, ja, spannend. Uh, dus, dus misschien als ik die gezien heb dat ik wat rustiger word. Maar het is een proces wat, wat, uh, wat ik ken, omdat bij grote programma's ik naarmate de dag dat het uitgezonden wordt dichterbij kom, altijd een beetje nerveuzer wordt. Ja, dat begrijp ik. Wat moet uh, uh, vanavond, wat u betreft, uh, zeker in die montage voorbij komen... wat u de afgelopen dagen al voorbij heeft zien komen via die stream? Nou, kijk, we gaan chronologisch beginnen. De, de, de mensen zijn 31 december op Oudjaarsdag... Utopia ingegaan. Mm -hmm. uh, en wat wij dus gaan zien is uh, de eerste dag, uh, inclusief Oudejaarsavond, hoe ze dat daar gevierd hebben tot, uh, tot in de nacht. En het afscheid van de familie natuurlijk. En het afscheid, uiteraard. Oh. Het afscheid van de familie, wat uh, bij sommigen ongelooflijk emotioneel was. Ja. Maar er zit een, een hele grote verrassing in vanavond, die de mensen die internet uh, kijken al een beetje hebben kunnen zien, dus ik kan er wel iets over zeggen. Uh, ze denken namelijk dat ze uh, beginnen, uh, s morgens vroeg, met alleen de kleren die ze aan hebben. Maar uh, ze moeten een half uur met elkaar vergaderen om te overleggen. Uh, wat ze in een klein kistje, wat ze allemaal van ons krijgen, mogen doen. En ze gaan met 15 auto's weer terug naar huis. en mm. krijgen 15 minuten de tijd om uh, nog wat dingen in te pakken. Oh, oh nou, dat, dat is dan een fijne verrassing, lijkt mij. Uh, ja, daar waren ze erg blij mee, maar ook erg uh, nerveus. Want uh, ze moesten in een half uur tijd met 15 man overleggen wie dan wat zou meenemen. Nou, ja. dat was behoorlijk chaotisch. Want dan zie je <laughs> ook al gelijk wie, wie neemt nou het voortouw en wie niet. Mm. Uh, en we hebben 15 cameraploegen meegestuurd met iedereen om te filmen hoe dat thuis verliep. En dat was behoorlijk uh, zowel emotioneel als chaotisch uh, als stressvol. Ja, dat begrijp ik. Maar het is een mooie televisie geworden. Laten we even luisteren voor de mensen die misschien hè, nog niet voorbij hebben zien komen op tv naar de trailer.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 Zo. Wat vindt u nou de spannendste... of wie vindt u nou de spannendste kandidaat? Uh, nou, dat zijn er wel meerdere, hoor. Oh. Uh, uh, je ziet dat sommige mensen zich wat sneller ontwikkelen... in, in vier dagen tijd. Uh, uh, een van de mensen die nu al uh, een beetje tot een soort held... en een soort, soort superster begint te ontwikkelen... is Rink Dat is de zwerver. Ah. Uh, die daar op blote voetjes uh, rondloopt uh, <laughs> en een hele bijzondere levensopvatting heeft... Uh, waarvan je merkt dat steeds meer mensen uh, daar toch wel uh, het zinnige van inzien. zien. Okay. Uh, Paul uh, is een 2, 53-jarige aannemer die enorm het voortouw neemt... om uh, het water aan te sluiten en te zorgen dat de leefomstandigheden uh, wat beter worden. Uh, een 23-jarig prachtig meisje waarvan je, als je er ziet denkt, ze nou, is een fotomodel... Maar is de dochter van een bouwvakker die leidingen staat te trekken... en staat te zagen en te timmeren en te metselen. Dus dat zijn er drie om in de gaten te houden. Ja, ja. Is, is misschien wel uw duurste project ooit, zo niet de duurste? Waar verdient u nou aan? Nou, kijk, als dit programma in Nederland een succes zou worden... dan, dan, uh, dan denk ik dat ik in Nederland uh, zeg maar een soort uh, neutraal eindresultaat uh, heb financieel. Mm -hmm. Maar dan zit natuurlijk de upside in het buitenland. Uh, er is al enorm veel nieuwsgierigheid naar het project... Maar de televisiewereld is opportunistisch, dus ze wachten volgende week waarschijnlijk allemaal af hoe de kijkcijfers gaan worden. En als die goed zijn, dan gaan bij ons de telefoons rinkelen. en dan komen in grote getalen buitenlanders naar Krailo in Laren om te komen kijken. Okay. Er staan al wat bezoeken gepland, maar wij weten uit ervaring dat er geen deals gesloten worden voordat er kijkcijfers bekend zijn. Oké, okay. en de interesse uit het buitenland, want er zijn dus al wat mensen over de vloer geweest, heb ik begrepen? Ja. Vanuit Frankrijk bijvoorbeeld? Ja, de Fransen zijn geweest. Volgende week dinsdag komen de Duitsers. Maar wat ik zeg, het, het, het echte sluiten van duels zal, uh, zal pas gebeuren... als de kijkcijfers bekend zijn. Juist, we gaan het uh, meemaken. Het wordt in ieder geval een hele spannende tijd. Ja. En Fijn dat we even met, uh, met u mochten spreken. Graag gedaan. Ja. Utopia is dus vanaf aanstaande maandag iedere werkdag... om uh, half acht te zien uh, bij SBS6... 24 uur per dag te volgen op utopia.tv.nl... waar John de Mol zelf al uh, met enige regelmaat zit te kijken. Straks praten we met jonge internetondernemers van Vlambeer. Hun spel Ridiculous Fishing wordt of is de game van 2013 geworden. Wat gaan ze dit jaar doen? Maar eerst door met uh, het journaal.